Het weer, vannacht bewolkt, maar wel droog. Het is zo'n graad of zeven. Overdag ook eerst bewolkt, maar droog. Later op de dag laat de zon zich ook zien. Het wordt dan gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt... of een antwoord weet op een van de vragen. Mailen kan ook naar nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl... of je melden op de chat, dat vinden we leuk. Meepraten tijdens het programma via de computer. En dat doe je op www.omroepmax.nl. Nee, slash nachtsuster natuurlijk. Dus uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan kun je daar op die pagina kun je de chat aanklikken. En dan moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. 0800 1121 bellen kan ook altijd. Uh, bijvoorbeeld als je weet wie stemwijzer.nl maakt. Dat wil Leo graag weten. Um, eens even kijken, hoe worden de luistercijfers gemeten? Ik heb geprobeerd het uit te leggen, maar ik weet eigenlijk niet of mijn informatie nog klopt. Zoals dus je het wel weet, laat het even horen via 0800 1121. Ineke wil 4 euro overmaken aan een organisatie, maar dat kan alleen digitaal. En dat kan ze niet, of dat wil ze niet. Hoe kan ze dan toch die 4 euro daar laten bezorgen als er nergens een rekeningnummer vermeld staat? En Theo die wil weten waarom bij een telefoon de cijfers op een andere plek zitten... dan bij de calculator, oftewel de rekenmachine. Willem uh, die wilde onder andere weten waarom we de, kabels, de elektriciteitskabels... niet onder de grond leggen tegen de horizonvervuiling. En Ari vroeg zojuist hoe een koggenschip honderden jaren geleden... al stroom opwaarts ging... Bijvoorbeeld van Kampen naar Basel. Hoe, ging zo hoe werd zo'n schip dan... Was dat met zeilen misschien gewoon? Dat weet ik eigenlijk niet. een schip niet met zeilen gezien. Nee. Als je het wel weet, 0800 1121. En dan had Willem dus, dus net de vraag... even kijken waarom bijvoorbeeld bij zo'n orkaan als Sandy... dan wordt het water opgenomen uit de oceaan. Waarom regent het dan vervolgens geen zout water? Of is dat wel zo? Dat zou ook nog kunnen... Als je iets weet van regen, laat het even weten. 0800-1121. Berthoff wilde ik haar eigenlijk aanzetten. Moet ik op dit knopje drukken dan? Horen we dan Berthoff? Als ik hier dit doe... Nee, dat is nog niet Berthoff. Wacht, even zoek ik hem er even bij. Zo, hier. Berthoff geeft een, een liedje over regen namelijk. Dat is mooi. Oh, nee! Oh ja, dat is nog mooier. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is even mooi. Jermaine Jackson en Pia Zadora. And when the rain begins to fall... Sadora en Jermaine Jackson en When the Rain Begins to Fall. En so, uh, Leuk, die Jermaine Jackson, die, die is uh, binnenkort in Nederland... samen met uh, drie andere Jacksons hè, in Ahoy staan ze dan uh, tijdens Night of the Proms. En uh, Jermaine Jackson, die is dan, dus, uh, want het was dan vroeger de Jackson 5... nu zijn ze met z'n vieren, maar dan zijn ze met drie Jacksons en een Jackson. Want Jermaine uh, Jackson die wil wegens uh, artistieke overwegingen... zijn naam laten veranderen van Jackson naar Jack Sun. En dat vind ik weer grappig als je net over regen hebt gezongen. 0800-1121 als je een antwoord weet op een eerder gestelde vraag... of nog rondlopend met een prangende vraag. En dan uh, kun je dat nu maar bellen. nacht. goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Ik heb misschien een hele rare vraag. Oh, mooi. <laughs> maar vroeger had je toch negen zoenen? Ja. En dat is toen toch verboden, of die naam is toch weggelaten, want dat ja. mocht niet meer. Ja. Weegs gewoon discriminatie, ik had een discriminerend over. Ja. Maar nog heeft van de week een uh, pak uh, jodenkoeken halen. <laughs> ja. En toen dacht ik bij mezelf, waarvoor mag dat wel? En uh, jodenkoeken, dat vind ik er ook een beetje discriminerend overkomen. Ja, ik weet eigenlijk niet ja. waarom nee, jodenkoeken jodenkoeken niet meer gebruikt worden. Ja, maar neger is natuurlijk een heel onaardig woord. Nee, dat is toch gewoon een normaal, nee, een nikker. Ja, ik weet niet. Neger? Ja, ik vind het een heel onaardig... Het heeft een negatieve... Nou, bijvoorbeeld mij mag je gewoon hmm. neger zeggen, maar geen nikker. Dat is een uh, discriminerend woord. Nigger. Ja, dat is in het Engels, mag je geen nigger zeggen. Maar, dat, maar, maar... nee, je zegt toch niet, uh, dat, je, je zegt niet tegen iemand van... Uh, ja, de, wie bedoel je nou, die neger? Dat zeg je toch niet? Nou, dat maar ja, een je zegt doen. ook niet. Ja, wie bedoel je? Ja, die jood. Goeie. Dat ik zeg je ook de, niet. wie zeg je ook, uh, neger gewoon. Ja? Maar Nick, dat, dat weet ik wel, dat dat, dat, dat, dat, dat discriminerend is. Dat mogen ze zelfs in Amerika niet zeggen. Maar volgens mij is de hele toestand juist om dit soort discussies te vermijden. die dingen die heten toch tegenwoordig gewoon een kus? Ja, ik weet niet hoe ze heten. Nee, op dit moment. Oh. Maar dat, dat schoot in mijn gedachten. Ja. Dat die jodenkoek. Dat die, die jodenkoek nou, nog wel. Maar waarom heet een jodenkoek een jodenkoek? Ja. Alleen maar goede vragen vannacht. Eh? Het is, de, de, deze uitzending hangt gewoon aan elkaar van de goede... dat wij nog geen Macaroni Award gewonnen hebben. Nee. Dat is niet te geloven. Ik, uh, Bertus, ik ga, ik ga gewoon de vraag... als waarom mag een negenzoen wel en een jodenkoek... Uh, nee, een negenzoen niet en een jodenkoek wel... die neem ik gewoon mee in het rijtje. Nou, bedankt hoor. Jij bedankt voor de vraag. Goedenacht. Welterusten. Dag. Sonja. Ja, dag Astrid. Hallo. Zeg, ik wil graag weten waarom uh, smaak voor voedsel, ja. waar, of dat aangeboren is of aangeleerd. Oh. Oh. Ja. Ja, je kunt daar enorme discussies mee uh, over voeren. Ja, ik heb drie mijn... kinderen. Ja, <laughs> weet okay. er alles van. Heb jij je dat nooit afgevraagd? Nou, volgens mij... Volg... Maar wat bedoel je met smaken aanleren? Want... Nou... Uh, Bedoel... of, uh, bijvoorbeeld of je wel of geen spruitjes lust, of dat ja, iets is wat in de loop van je leven ontstaan is, of dat je daarmee geboren bent. Nou, ze proberen mij altijd wijs te maken, en vooral mensen Jouw met kinderen. kinderen. Ja, nee, ja? mensen, het is, het is standaard dat een kind, of er zijn verschillende uitleg voor, maar een kind moet acht keer of twintig keer iets geproefd hebben voordat hij het lust. Ja. Wat echt zo onzin is, want ik herinner me nog zo goed dat ik mijn zoontje voor het eerst slagroom gaf. Ja. En geloof me, dat hoefde die niet twintig keer te proeven. Dat lustte hij meteen. Ja, ja. ja. ja. En, en inderdaad, of, of spruitjes, of vooral bij, bij ons thuis willen de champignons er niet in. Nee. Dan maar, denk ik, ligt dat aan de manier waarop je champignons klaarmaakt. Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn, maar... maar nee, <laughs> Ja. Nee, maar weet je, ik denk eigenlijk... Ik denk bij mezelf... daar moet vast wel eens wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden. Maar ik heb daar... Maar niet je, hebt over je hebt het over lusten. Want wat volgens mij is er, er is volgens mij niets wat je niet lust. Ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen... Je hoeft het niet... Je hoeft het niet ik, wil, ik wil het niet horen. Ik wil niet horen, ik lust het niet. Je mag zeggen, ik wil dat om een of andere reden niet opeten. Dat mag je van mij prima zeggen. Maar je lust alles... En, en, en, en je, vindt het, je vindt het misschien niet heel lekker, maar dat hoeft ook niet. Tof. Nee, maar ik vind er ook een verschil of je praat over kinderen of ja. over volwassenen. Nee, dat is waar inderdaad. Want, want ik kan me voorstellen dat kinderen het nog moeten leren en dat dat ook nog kan veranderen. Maar volwassenen hebben vaak een vaste mening van... Ja. ik lust geen lof en geen... Uh, oh ja, strijd, lof een, ja, lof is... Ja, lof is wel een En daar zijn niet af te brengen. Dan ja. Ik denk van altijd, nou dan maak ik het gewoon heel lekker klaar. Want ja. ik vind dat zo lekker. Dat moet jij ook lusten. Ja. Maar zo werkt het dus niet. Nee, nee bij kinderen is het vaak een soort machtsstrijd. Eens kijken wat er gebeurt als ik zeg dat ik deze macaroni niet lust. Want dan lusten ze het ja. prima. Maar, ineens... maar inderdaad... Nee, witlof is wel een goeie, want het is gewoon een bittere smaak. Ja. En dan heb ik me weer laten vertellen dat we dan gewaarschuwd worden door de natuur... dat in principe dingen die bitter zijn, meestal niet goed voor je zijn. Oké, okay, dus jij vindt dat eigenlijk een natuurlijke zaak dat mensen dat dan... Dat denk ik, denk ik wel eens, ja. Ja, maar, maar ik... waarom vind ik het dan weer heel erg lekker? Ja, misschien dat jij, je... Want jij zegt, dan maak ik het heel lekker klaar. Wat doe je ja, dan? Voor... Met ham en want kaas ik... zeker? Ja, precies. Nou, dat is toch lekker, ja, maar dit, zeg heel eerlijk. De ham en kaas is lekkerder als je de witlofte gewoon uitlaat. Nee, dat ben ik niet met je eens. Nee, ben ik niet met je eens. Nee, maar ik, ik vraag me wel. Ik vraag me heel vaak af. waarom we bepaalde. waarom dingen die we lekker vinden. vaak niet goed voor je zijn. Uh, ja, daar kan ik, ik kan daar geen antwoord op geven. Nee, maar waarom, waarom vinden over het algemeen. Ja, Mensen, spruitjes ja, oh, oh, niet nee. zo lekker en uh, uh, een ijsje wel. Ja, ik denk dat dat de zoete smaak is, hè? Ja, maar er zit niks in wat, wat goed voor je is. Dus in principe zou nee. ons lijf tegen ons moeten zeggen nee, ho ho. Het zou handiger zijn als je dat niet zou lusten. Ja, doe, doe mij maar een horentje spruitjes. <laughs> maar ja, waarom? Dat is heel slecht geregeld ja. door de natuur, vind ik. Ja. Nou ja. Dat is gewoon waar. Ja. Maar, maar goed, maar, uh, even, even, uh, dus, dus het feit dat volwassenen bepaalde dingen niet lusten... is dat aangeleerd? Is dat psychisch? Of kan het zijn dat verschillende mensen verschillende dingen echt vies vinden? Ja, dat ze echt aangeboren zijn met een verschil in smaak. Nou, volgens mij kun je alles leren eten. Nou ja, dat, dat weet ik dus niet. Ik had laatst ook een discussie met iemand... die, die was er vast van overtuigd dat het aangeboren was... Want als hij spruitjes of... Nee, eigenlijk niet spruitjes, maar dat doet er niet toe. Ja. Prij of lof, lo, of lof uh, moest eten. Ja. Dan moest hij... Dan ging hij, moest hij, kreeg hij behoefte aan overgeven. Tuurlijk. Ja, dan denk ik nou... Dat, ik vind dat een reden om te zeggen is aangeleerd. Want je hebt ik vind het een, een reden, reden om diegene nooit meer te eten te vragen. Ah, nou, dit <laughs> is mijn lieve zwager. Nee, ja, sorry, die komt er niet meer in. Nee, maar dat is wel. Ja, ja, jij vindt het een uitdaging dan. Ja, ja ik nou zit ja, te denken... Nee, want, want zodra ik zeg. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, uh, ik, wat, ik heel lekker, wat ik heel lekker vind is witlofsoep. Maar niemand herkent dat als witlofsoep. Als, als uh, de eerste hand nemen, proef ze niet dat dat witlofsoep is. Nee. Dus ik heb altijd het idee, ik ga witlofsoep maken en dan zeg ik tegen hem dat dit iets anders is. En dan kijken maar, of hij het echt iets lust. Maar wat is het nut ervan om mensen dingen te laten eten waarvan ze in feite Omdat de pure ik smaak niet wil waarderen? Ja, als ik ja, tegen dat hem zeg dat witlof lekker is, ik wil gewoon ja. gelijk hebben. Ja, maar als hij jouw overheerlijke witlofsoep eet die niet naar witlof smaakt, dan vindt hij witlof zelf nog steeds niet lekker. Oké. Okay. Tof. Dan lust hij alleen nog maar witlofsoep. Ja, dan lust die witlofsoep die niet naar witlof smaakt. Ja, zo ja kan ik vind ik dat dan. gewoon een beetje zielig voor mijn zwager als ik dat doe. Nee me. hoor, nee. nee ik, vind, ik, vind, maar ik ben er heel erg uh, uh, van dat ik zoveel mogelijk uh, groente en fruit... in onder andere mijn kinderen wil proppen. Dus ik vind het alleen maar heel erg lief van jou... dat jij uh, witlof in je zwager wil proppen. <lacht> dat is, ja, want het is toch hartstikke gezond, witlof. Nou ja, ja, ik weet niet of het gezond is of ja, andere dingen, maar ik het, is, gezond. Het, is, het is gewoon lekker om van alles te lusten natuurlijk. Hè? Ja, ja, maar zou jij sprinkhanen eten? Nou, ik moet zeggen, als ze, als nee, nou laat ik het zeggen, nee, ik denk het niet. Ik denk, <lacht> ik denk het eigenlijk, nee, ik wou zeggen, als het nou echt zeggen, zelf ook eten en zeggen dat het echt lekker is, en dan denk ik, ik eet ook slakken, dus ik kan ook sprinkhanen eten, en dan ja. weet ik niet of het zo is. Nee, maar ja, het schijnt wel lekker te zijn. Maar ik eet bijvoorbeeld ook niet graag vis... waarvan je nog kunt zien dat het een vis is. Nee, nee. Dus dat is, dat dan is dan ook psychisch, weer psychisch. Ik, ja. ja. Dat is dus duidelijk psychisch. Ja, ja. Lijkt me. Ik zit te denken of er iets is wat ik echt niet lust. Nou, ik, er is dus niks wat ik echt niet lust. Nee, Tauge, nee. dat lust ja, ik echt niet. Daarom begrijp ik het niet dat iemand anders iets niet lust. Ik weet niet hoe dat is. Hmm. Hé, hey, nee. ik moet zo stoffen, ik ga zo hoesten. Als oh, betreft. nee, daar hangen we ik snel op. Ik wil een hoestkriebel aankomen. Ja, bedankt voor de waarschuwing. Oké. Okay. Dag Sonja. Goed. Dag. Dag. Dag. Ik heb ik nog in de dertien jaar dat ik nu presenteer, heb ik nog nooit iemand horen zeggen, hé, hey, ik moet ophangen. Ik moet straks hoesten. Nee, ja. <laughs> maar wel een goede reden. Ja, Toon. Ja, ja. Hallo. Dag. Heb je een glaasje nee. water bij de hand voor als je moet kuchen? <laughs> Nee, ik je bent... heb het niet bij de hand, want ik lig in bed. Oh, nou ja, dan staat er toch wel... een glaasje water naast je op het nachtkastje. Ja, ja dat zou je hm. wel kunnen als je dat zou willen. Het is er niet van gekomen. Nee, nee, nee, daarom. Ik heb een paar uh, opmerkingen. Jij oh. had het straks over uh, de luistercijfers. Ja. Dat ze dat alleen nog maar met de boekjes doen. Ja. Dat is niet waar. Oh! Ik doe zelf mee met luisteronderzoek. Echt? Ja, ja, ja, Nee! Nee, ja. Ik heb serieus nog nooit iemand gesproken die zelf meedeed met luisteronderzoek. Nou, bij deze ben ik... Wat e leuk, Toon! Ik ga jou ja. niet meer ophangen. Wat, uh, uh, uh, hoe laat moet je uh, naar je werk? Ik uh, hoef niet meer te werken. Ik nee. uh, ben <goth> al een over de leeftijd van werken heen. Ik heb een bedrijf gehad uh, verkocht. Jaren geleden al. En nu dit, dit, dit, dit, dit, doe je gewoon een beetje radio luisteren? Nou, onder andere, maar ik uh, heb hobby's. Dat is uh, rondleidingen geven in Amsterdam. Leuk. Uh, ik zing, oh. en zing en zing en zing vier of vijf dagen in de week. Maar waar dus zing je dan? Libid wat zeg je? Waar zing je dan? Ik zing onder andere solo. Ik zing uh, in koren. Ik zing in het verpleeghuis. Oh. wat leuk, dan. Dus onder andere wat jij er dus straks had over dat ad -libidum. Ja. Dat is niet helemaal verblijvend, hoor. Oh, je moet hier wel nog weer aan bepaalde regels houden. Ja, ja, ja dat is inderdaad zo. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Eens even kijken. Dan ja. het kofferschip. Nee, nee, nee, nee, nee, nee Toon. Want ja. ik, ik heb nog nooit iemand gesproken over de luistercijfers. Maar jij doet mee aan luistercijferonderzoek. Ja, luisteronderzoek. Eens in de vier weken. Ja. Dan uh, krijg ik een mailtje. Ja. En dan oh. word ik verzocht om... Wat zingen? Wat modern. Ja, keer ja. In in, ja, ja. Eens in de vier weken. Ja, eens in de vier weken. Om in te loggen op de website het luisteronderzoek. En dan krijg ik zelf het scherm met uh, allerlei zenders en oh. alle tijden. En dat kan ik dan invullen. Maar dan weet je weet toch nu niet meer wat je drie weken geleden hebt geluisterd? Nee, maar dat wordt, je wordt natuurlijk wel verzocht om dat elke dag in te vullen. In je dagboekje? Uh, op, het, uh, op het internet. Op oh. de website. En, te, de en, en, en, en hoe vaak luister jij naar nachtzuster? Uh, wat zal ik zeggen? <laughs> Soms dan lig ik een halve nacht te luisteren. Ja. En soms dan is het maar een uurtje. Dan denk ik: van nou, ja. Uh, ik, ik moet er dan de volgende ochtend vrij vroeg eruit. En ja. dan denk ik: van nou, ik ga slapen. En wat wil je ervoor hebben om gewoon voortaan iedere week in te vullen. dat je vier uur nachtszuster geluisterd hebt? <laughs> <laughs> Want hoe kunnen we dat regelen? Want dan stijgen volgens mij uh, de luistercijfers explosief. als jij dat gewoon braaf gaat doen. In ja, week. ja, ja, ja, ja. Wauw. Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je, ben je me nooit vergeten? Dat je wel een uurtje geluisterd had en dat je dacht... Oh, ik heb het niet ingevuld? Nee, nee, nee. Want oh. ik, ik noteer het in eerste instantie... als ik uh, geen computer aan heb staan... op uh, het latpapiertje. Goh, je neemt het ook heel serieus. Ja, natuurlijk. Daar zijn en... die luistercijfers Maar cijfers je, Oh nee, je ligt al in bed. Want, ja. Maar luister je dan standaard dezelfde dingen ongeveer? Of uh, uh, komt het ja, dat je een keertje... Ja, ja. Per ongeluk dat je een keertje op een willekeurige woensdag naar Q Music hebt geluisterd en dat je denkt: ach, laat ik dat eens invullen. Nee, want ik er zijn maar een paar centers waar ik eigenlijk naar luister. Dat ja. is Radio 1. Ja. En die staat als ik thuis ben staat die bijna continu aan. En vaak is het ook Classic FM waar oh, ik luister. Echt waar? Ja ja, ja, ja, ja, Deze jongen is een beetje klassiek, uh, klassieke jongen. Oh. Dus vandaar. Goh, Ja. Wat leuk toon. Ja, ja, ja, maar het nee. gaat toch veranderen? Want ik heb me laten wijsmaken door euh, uh, e e Eline. Die is van de chat en die weet overal van alles wel wat van. En die zegt: dat er komt een soort horloge met een herkenning. Dan hoef je het niet meer in te vullen, maar dan herkent je horloge naar welke zender je geluisterd hebt. Oh, dat is iets waar ik zelf... Dat hebben ze jou nog niet gemaild. Nee, nee, nee. Nee. Oh. nee, nee. God, spannend. En uh, uh, je hebt er nog een hoop werk van. Krijg je daar ook een vergoeding voor dan? Uh, je doet mee na vier keer meegedaan te hebben aan het onderzoek naar een loterij. Ja. En je krijgt in ieder geval een of andere cadeaubon. Die is in te wisselen bij een of andere uh, bollingcomp, geloof ik. Daar is hij in te wisselen. Ik weet niet het bedrag van. Uh... Ben je er nog? Ja, ja, ja ik, ik hang aan je lippen. Ik vind het, oh, heel, echt, het, ja, ik vind het <laughs> heel interessant allemaal. Goed, nou, um, ja, de luisteronderzoeken gaan dus zo. En um, uh, uh, jij doet het altijd heel eerlijk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar weet je ook hoeveel mensen dat doen? Ik heb daar zelf geen idee van. Ik, uh, nee, dat weet ik oh. niet. Nou, nee, maar nou, in ieder geval, uh, het is maximaal zes maal. Ja. En dan, uh, ja, dan word je eruit gegooid. Althans, dan is het afgelopen het onderzoek. En zij blijven natuurlijk continu mensen daarvoor zoeken. Ja. Uh, dus het, het is niet, uh, niet zo dat... Het is, het is wel raar dat het zo wisselt. Dat ja, vind ik wel vreemd. Het is, niet zo, het is niet zo dat ze altijd maar één persoon nemen. Nee, maar dat is ook wel is weer goed. Het gemiddelde van de luistercijfers. Ze moeten de hele bevolking, een gemiddelde van de hele bevolking... Ja, maar dit, ze, dit moeten ze iedere keer hebben. Ze moeten niet iedere keer alle mensen die Classic FM luisteren uh, uh, zes weken hebben. En dan die zes weken daarna opeens alle mensen die uh, alleen maar, uh, nee, maar slim FM luisteren. Het is echt een doorsnee hoor, dus uh, ja. in ieder geval wel. Ja, ja, ja, ja. Mm. ja. Goed. Uh, wat had je nog meer, Toon? Want je had een hele het uh, het kogenschip. Ja. Het kogenschip volgens mij zeilde het uh, wel uh, stroomopwaarts. Oh. Dat dacht ik wel, oh. het kogelschip dat bij jou in de buurt ligt. Ja, maar ik, ik zit te denken, maar volgens mij, er zit toch geen zeil op? Nou, op dit moment misschien niet, maar volgens nee. mij heeft het er wel op gezeten. Maar ik heb hem ook wel eens zien varen, maar dan weet ik niet of die stroom op of stroom afwaarts ging. Maar toen nee. had het er ook geen zeil op. Maar kijk, ik woon in Amsterdam en ja. het is, uh, dat zit in het oude zegel van Amsterdam. Hmm. Voor het wapen van Amsterdam, dat we dat kregen, dat zat het in het zegel. En volgens mij zit daar wel een, een zeil op. Oh. En of, nou hoor... Nou, dan doen ze dat zo. Ja, ja, ja. ja. Dus Goed. Vandaag. Dan een vraag. Ja. Jij weet het verschil tussen voor en achter. Soms, Boven ja. en onder. Ja. Waarom zegt de hele wereld, of de halve wereld, achter de computer? Ja, dat is gek, Geen hè? Geen mens zit achter de ding. Ze zitten er allemaal voor. Nee, dat is gek. Ja. ja. Een de oliebol is een keer geweest en die zei achter de computer. Ja. En de hele wereld, die, die aapt het na... Ja. En nou, je hoort van allerlei dingen. Het wordt steeds gekker achter het aanrecht. Terwijl het aanrecht meestal tegen de muur aan staat. Ja, probeer je daar maar eens tussen te wurmen. Ja. En vies dat het daar is achter het aanrecht. <laughs> <laughs> nou, daar gaat alle viezigheid gaat er zo tussen. Ja, ja. ja, ja. Ieuw. Ja. Ja, ja, dat is heel raar. Ja, ja. ik heb geen idee hoor. Dat het, uh, ja, ik vind het heel dom. Oké. Okay. Zeg, het uh, uh, antwoord op jouw vragen komt om vijf voor zes. Dus vul dat vast in, hè, dat je vannacht echt uh, tot vijf voor zes geluisterd hebt. Ik zal mijn best doen. <laughs> Dankjewel, Toon. Dank Doei. 0800 1121 Rebecca. Astrid. Ach, Rebecca. En goedemorgen. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ben je nog gestopt met roken? Ja. Oh, eerlijk? 480 euro verder. Oh, wat goed zeg van je. Oh, ja, verschrikkelijk goed. Ja, heel mooi. Maar het leven is toch leuker met twee? Nee, helemaal niet. Schijt toch uit? Het is veel korter. Ja, maar dan wel leuker als je rookt. Echt, vind je dat nu ik nog steeds? Ja, dat wel hoor. Ach. En als er mensen buiten een sigaret lopen, lopen te roken, dan loop ik er langs en dan denk ik: Oh, wat heerlijk. Wat zou ik er nou toch graag in op willen steken? Maar ik doe het niet. Want ik denk: uh, uh, Ja, ik heb dus uh, nu 480 euro uitgespaard. En ja. in april volgend jaar is dat 1000 euro. En dat betekent dat ik een ticket naar Australië kan uh, gaan kopen. Precies, je bent goed bezig. Ja dank uh, u. Ja. Um, nee, en ik, uh, ik zou geopereerd worden, nieuwe knieën. En dat is yeah. twee keer uitgesteld. Oh. Uh, en nu krijg ik op z'n vroegst over negen maanden nieuwe knie. Uh, de geboorte van een uh, kind. Uh, is ook de geboorte van een nieuwe, nieuwe knie. knieschijf. Ja, yeah. Ja, precies. Yeah. Uh. Want uh, die orthopeet die, die wilde mij niet met uh, antibiotica opereren en omdat ik een bepaalde bacterie had. En dan moet ik nog uh, zoveel maanden zonder die bacteriën, en zonder antibioticum. En dan wilt hij me opereren. Ach, toestanden. Dus ik, uh, ik, ik, ik, ik loop nog een beetje kreupel. En ik moest van de week nog aan je denken. Want mijn um, ik, ik uh, dochter heeft een, uh, heeft een huisje gekregen. Gekregen? En ik was, ja, twintig. Oh. Ja. En uh, ik, ik was daar de badkamer aan het schoonmaken. Met Hadden de tandenborstel? De ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht, dit moest Astrid weten. Ongelooflijk, ja. Nou, heel mooi. Goed, dus, dus zijn we zijn weer helemaal maar, bij. Fijn heb... dat mensen er even naar luisteren, Maar we moeten even ter zake komen, want ja. anders gaat Toon afhaken. En dat moeten we niet hebben. Nee, ik heb een paar antwoorden. Ja. Uh, in de eerste plaats, die mevrouw met die, vier, uh, met die vier euro. Ja. Ook als je digitaal, zeg maar, geld overmaakt moet je weten naar waar je geld overmaakt? Nee, dat is en, niet waar. Nee, want je kunt duurlijk. vaak zo'n formuliertje invullen. En dan gaat het automatisch. Ja, maar dan machtig jij dat de geld van je rekening wordt afgehaald. Ja. En dan, maar dan zie je wel waar het naartoe gaat. Nee, maar dat zie want je pas als je het ingevuld hebt. Ja. Uh. Nou, in ieder geval, ik doe <laughs> al digitaal, jaren digitaal ja. geld overmaken. Maar ik zou nooit een, een, een machtiging geven als ik niet weet waar het geld naartoe gaat. Hmm. Want dat weet je toch? Je als ja, het wat toch goed aan... gaat, ja. Dus dan, moet het, dan moet het allemaal goed ingevuld. Um, en dan, Ze moet gewoon invullen en dan kijken of er ergens een rekeningnummer verschijnt. Dat is best een goed idee. Ja, precies. Ja. Want je kan het ook altijd terughalen. Ja. Als jij ziet dat je een verkeerd nummer hebt ingevuld, dan kun je het, uh, dan kun je nog corrigeren. Ja, nee, daar zit wat in. Ja, je hebt gelijk. Dus ik vertrouw dit niet. Hmm. Nou, dat is een goede tip. Van de ja, verdichte he? wedstrijd. Ja. Maar ja, vertrouw het niet. Ze gaan toch niet 4 euro van mensen afhandig maken? Dan zouden ze wel veertig doen. Ja. Weet jij hoeveel mensen er aan zo'n gedichtenwedstrijd mee willen doen? Oh ja, misschien moeten we de nachtzuster gedichtenwedstrijd gaan doen met uh, inschrijfgeld. Ja, precies. Een goed idee. Ja. ja. Nee, maar naar nou, mijn idee zit hier een luchtje aan. Hmm. Maar um, dat is één. Uh, jij hebt al een antwoord gegeven op een vraag over dat toetsenbord... waarom dat... Uh, waarom die cijfers uh, links zitten. Ja, klopt dat? Dat klopt helemaal. Oh. En uh, dat was om te voorkomen dat... want in, de, in het begin, toen de computers waren... is er een heleboel werk van computers overgenomen... Uh, uh, in plaats door wat normaal rekenmachines deden. Oh ja. Dat kon je dan op de computer doen. Ja. En om te voorkomen dat uh, mensen RSI kregen... Ja. Uh, is dat uh, zo uh, neergezet dat je niet heel je hand over het toetsenbord moet doen voor de cijfers? Toch hè? Want hij werd meer cijfermatig gebruikt dan voor teksten. Ja. En ik, ik kan me wel voorstellen dat ze vervolgens de telefoon anders hebben gedaan. Ja, denk ik wel. Ik. ik zou dat onhandig vinden als het begon met een 7. Maar ja, goed, nu ben ik. Ja. Maar dat is. Uh, en weet je, dat kan ik me nog herinneren van de computerles in begin, uh, uh, eind jaren 70 of zo. Ja. Ja. Nou, dan, uh, toen hadden we inderdaad mobiele telefoontjes nog niet. Was dat het? Nee, klopt. Was dat het? Rebecca, want ik weet een leuke plaat. Weet je een leuke plaat? Die ik hier weer tenminste... Oh, hoe heet dat ding ook alweer? Oh. Ja, en ik had nog een antwoord. Oh ja, dan kan het dan niet meer. Want ik wil dat het dan dat de plaat wel over het laatste onderwerp gaat waar we over spreken. Uh, weet je wat? Ga jij die lekker. Nee, nee, nee, vertel maar. Draaien. Wat wou wat, waar, waar, waar, waar, waar, waar je nog iets even over zeggen? Ja, ik wou, nog, uh, ik wou nog iets zeggen over die jodenkoeken. Volgens mij heeft het te maken met. Oh ja, we kunnen geen leuke plaat bij bedenken. Dan moeten we straks nog eventjes terugkomen op de telefoon. Nee, wel nee. Daar kan je hele leuke plaat mee bedenken. Dan doe je toch een leuke jiddische muziek. Ach, wat zeg je nu? Dat heeft te maken met de fabrikant van die koeken. Hoe die man precies heet of die, fa uh, die fabrikant vroeger precies heette... Dat weet, dat weet ik niet, maar bijvoorbeeld Wendel de Joden of zo. No uh, oh. Zoiets is het. En daar is een onderdeel van die naam, die hebben ze overgenomen... en daar zijn die koeken naar vermeld. Ja, wat moet ik nu met die muziek, hè? Uh, moet ik nu maar echt... Je, uh... Maar hier is je mama... Um, wil je ja, dat. Maar Rebecca, wil je, dit, wil je dat ook echt graag horen? <lacht> ja, daar ga je. <middels> dat, dat, dat, dat, het, het valt niet mee, hoor. Het is, het is niet alleen dat ik uh, muziekjes bij een onderwerp zoek, maar ik probeer ook nog muziekjes uit te zoeken die de meeste mensen leuk vinden om te horen midden in de nacht. Oh ja, nee, dan moet je dat laatste niet doen, want de meeste mensen vinden, vinden A-joodse muziek niet leuk en bezen vinden de Jidden ook niet leuk. Nee, maar het is dus wel het heel niet. leuk om het dan juist wel weer een keertje te laten horen midden in de nacht. Maar ik, ik denk ook, oh, er zijn wel heel veel. Ik, ik, ik associeer het inderdaad toch een beetje met wat wat. Niet Echt... Ja, maar je moet ook naar je luistercijfer uh, kijken. Precies, eigenlijk moeten we toon. We moeten iets klassieks draaien. Want toon die, uh, die houdt van klassieke muziek. En die moet uh, straks invullen dat hij naar me geluisterd Precies, heeft. Dat moet je doen. Dat maar moet ja, doen. De klassieke muziek is bij mij helemaal natuurlijk een enorme hiëat in mijn kennis nog. <laughs> oh, dan krijgen ja, we maar dat als weer. Je, als je iets van klassiek invoert, moeten vast wel wat. Ja, gewoon in de computer. <laughs> Doe mij klassiek. Maar dat, dat gaat meestal mis. Dan krijgen we. Uh, als, als ik dat doe, dan, dan ga ik toch weer André Rieu draaien en dat is ook weer niet de bedoeling. Uh, ik wou net zeggen, dan doe je iets van Strauss, maar dat is hetzelfde. hè? Nee, maar we moeten. Ja, precies, dan komen we weer bij van André van Rieu uit. Oh, oh wat hebben we <lacht> nu weer in de Nesten gewerkt? Ja, want ik, je kunt het niet ergens over hebben en het vervolgens niet doen. Dat is echt, het is een ijzeren radiowet, dus we moeten nu iets klassieks gaan draaien. Wat erg. Nee, dit is uh, natuurlijk helemaal niet heb erg. Heb je Heel iets van mis... uh, Rachmalinoff? Oh, ik weet je dat ik op deze manier, zijn we er één keer toegekomen om 87 minuten de bolero uit te zetten. Dat, was... <lacht> <lacht> dat is het toch een... Uh, een stukje van Chopin. Stukje Chopin. Ik zoek even op stukje Chopin. Het is eigenlijk best leuk, Chopin. Meestal... Nee, niet, niet, ik doe het Chopin. Ik zoek op Chopin. Kijken wat ik in de computer heb staan. Zeg, bedankt hè, Rebecca. Hé, hey, Astrid, ga je goed hè? Ja. En ik vond het weer heerlijk om je stem gehoord te hebben. Gelukkig. En succes met je luistercijfers. Ja, ik maak me zorgen. Maar toch bedankt. Dag Astrid. Dag, Dag. goeienacht. Dag. Jij ook. Chopin. Ah, dat staat er natuurlijk niet in. Ja, of ik heb hier een polkamer. Nou, bel even. 0800 1121 als je advies hebt voor iets wat we... Want we zitten hier niet bij Radio 4. Dus we hebben niet in het, in het muziekbestand zeg maar, alle uh, klassieke werken van uh, weet ik veel wat. Hè? Maar gewoon iets wat veel mensen toch, als ze het horen, denken van... Ach, dat vind ik dan toch wel weer mooi. Dus uh, als je advies hebt, 0800 1121. Uh, Nick. Hoi. Hallo. Ja, eindelijk. Ja, het duurt even. Ik was, ik was even druk. Ja, wat, wat kan ik voor ja. je doen? Ja, nou ja, goed. Ik wilde eigenlijk reageren op de, de negenzoenen. Ja. Jij zei dat die dingen kusdingen uh, heten ja. tegenwoordig. Ja, hoe heten ze nou toch tegenwoordig? Buiszoenen. Wat? Ja, dat is reclame. Omdat ze van het merk buis zijn? Ja. Heten ze buiszoenen? Echt waar. Maar er is toch niemand die zegt van, nou ja, de, uh, ik ga nog boodschappen doen, kan ik iets voor je meenemen? Ja, een doos buis zoenen. Nee, en dus blijft iedereen negen zoenen zeggen. Ja. Maar, wat er wel gebeurde natuurlijk, is dat ze enorm in de publiciteit kwamen. Ja. En, en iedereen dacht, dacht, kom, laten we weer eens een doos negen zoenen doen. kopen. Ja. Ja, ja. dus, dat, dat was één. Nou, de jodenkoek is al beantwoord. Ik heb trouwens, uh, ik had geen idee waarom die dingen jodenkoeken heetten. Dat vroeg ik mij toen tegelijkertijd af. Ja. Daar gingen we natuurlijk ook gelijk door naar de discussie Zwarte Piet. Ja of nee? Ja. Ja, kijk, Zwarte Piet hoort gewoon bij Sinterklaas. En Zwarte Piet, die was zo zwart als roet omdat hij door de schoonsteen kwam. Ja, dan gaan we die discussie krijgen. Ja, nee, precies. Dus nee. daar wil ik ja. helemaal niet naartoe. Nee. Maar dat wordt wel gedaan. Ja. En wat ik nou zat, ik voel, ik zit helemaal vol. Ik moet ja. je van alles van het hart. Uh, dan zit ik pauwnieuws te kijken, hè. Ja. Boondienst of hoe heet dat, hè? Ja. En, en, en, en, en, en dan wordt er nu gesteld, een regeerakkoord... huwelijk tussen neven en nichten is niet meer mogelijk. <laughs> dat is, lijkt mij vrij logisch. Want dat is gewoon incest, nietwaar? Ja, nee, dat hoeft niet. Dat, dat, nee. Neven en nichten huwelijk, is dat incest? Nee, nou, ik, ik, vind dat, ik vind dat vrij uh, rieken en neigen naar inzet. Ja, het is, maar dat soort dingen zijn altijd wel ingewikkeld. Alleen, ik vind het ja, ook... Ja, maar wanneer ben je neven en nicht? Maar goed, ja, dan komt precies, er een... Ja, uh, ja, nou, ja. Nou, nou, nou goed, dan is deze discussie dus ook klaar. Dan, dan, dan hoeven we niet over overheen te zijn. Maar dan had ja. ik nog een antwoord. Ja. Want ik hoor natuurlijk ook wel eens wat. Ja. Als je zo lang aan de telefoon hangt... Ja. Dat gaat over die wetloof of spruitjes. Waarom ben je het nou lekker of niet? Oh. Het is dus gewoon, hoe vaak, ben je, hoe vaak ben je nou in aanraking gekomen met de smaak van iets? Ja, dat verschilt natuurlijk. Ja. Kijk, ja. en wij vinden per definitie spruitjes vies, omdat de klasgenootjes spruitjes vies vinden en spruitjes zijn vies. Nee, spruitjes zijn helemaal niet vies. Nee, die zijn hartstikke lekker. Ja. Ik ben dol op spruitjes. En, en als ze IJsselon ijst een hoortje spruitjes verkocht, dan kocht ik hem meteen. <laughs> Jokkebrok. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Je ziet er ik, helemaal ik voor me mijn... hoog ja, hè, laten we lekker een... Nee, dan, uh... nee ja. maar uh, uh, ik hoor mezelf dubbel, dat is ook lastig. Ja. Uh, waar ik naartoe wil, is dat ja. als jij gewoon in aanraking bent gekomen met de smaak, dan ja. ben je vertrouwd met de smaak. Ja. En dan kun je het aanleren. En het is absoluut niet aangeboren. Oké. Okay. Dus, Staat dat, Weet je wat, weet je is, wat ik net ja, vind, Nick? En dan, en dan, ja. Sorry, en dan ja. wil ik nog zeggen... voor ja. of achter de computer? Ja. Men zit toch ook achter de, achter de piano? Ja. Dus eigenlijk dus is het raar dat piano, we zeggen... dat je voor de maar, televisie zit. Maar, maar Klaasje zit voor de tv. Precies. Ik vind het allemaal maar verwarrend. Nee, wat is het nou? Ja. Kijk, als je voor de tv zit, ja. dan kijk je naar de tv. Ja. Als je voor de piano zit, ja. dan doe je niks. Als je erachter zit, dan ja. ben je aan het werk. Ja. Als je achter de computer zit, dan ben je aan het werk aan de computer. En achter het aardig. Het, wo het woordje ja. achter ja. kun je vervangen door ja. aan. Ja, ja, ja. En het is inmiddels... Want ik heb me daar ook ooit druk om gemaakt: van wat is het nou? Ja. Het achter is aan. Ja. En dat kun je dus vervangen. Ja. En in de spreektaal wordt het eenmaal is het geaccepteerd dat als je achter zit, dan ben je, zit, zit je er aan. En dan ben je aan het werk. Maar als je een film zit te kijken aan je, aan je, op je computer. Ja. Dan, dan, dan zit je zit niks te voor... doen, dus dan zit je er een ja. beetje voor. Ja. Ja. Ik vind het mooi, euh, ik... Nick. En over achter de, achter, de, achter de piano gesproken? Ja, Chopin. Ja! Dat kon je niet vinden, hè? Oh, dat mooi, hè? Ze... Kijk, ik wil ook meedoen met het kijkluisteronderzoek. Ja. Ik, ik wil ook dat jij meedoet. Luister radio 1, 2 en 4. Ha. We <laughs> zitten door de muziek te praten, Nick. Dat is heel jammer. Bedankt. Jij ook bedankt, hè? Dag. Dag. Chopin. Raindrops. Ja, ik zat, soms is het lastig. Want ik zit te praten met mensen. En ik zit ondertussen de chat te volgen. En ondertussen probeer ik ook af en toe nog de mail te lezen. En ondertussen probeer ik ook nog na te denken over inderdaad de muziek. En er zat al heel lang in mijn hoofd. Een liedje waarin een stukje klassieke muziek werd gebruikt. Dat is een hitje geweest. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Maar ik kon steeds niet op de titel komen. Dus tussendoor ook nog aan het zoeken ben geweest. En ik heb hem gevonden. Dus dan kan ik de combinatie mijn eigen muzikale voorkeur... met een beetje klassiek. En dan is iedereen, hoop ik, tevreden. Robin Thicke.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 Robin Thicke en When I Get You Alone. En dat zit dus een stukje van de vijfde van Beethoven in. En dat is dan wel weer waar als je heel erg van klassieke muziek houdt. Dan vind je dit waarschijnlijk afschuwelijk. Maar ik blijf het nog steeds echt een ontzettend mooi nummer vinden. 0800 1121 kun je nog steeds uh, bellen met uh, vragen en antwoorden. En ik heb nog een hoop vragen openstaan. Zo wil Leo nog steeds heel graag weten wie stemwijzer.nl maakt. Of dat wel een onafhankelijke club is. Uh, Joop wil weten wanneer een, uh, een ster op is. Of uh, hoe een nieuwe ster wordt gemaakt. Dus eigenlijk uh, wat is een ster wil hij eigenlijk gewoon weten. Um, Ineke die uh, wilde dus digitaal geld overmaken. En daarop uh, heeft ze net al een reactie van Rebecca gekregen. Willem wil weten waarom het niet zout water regelt. Nadat het regent wanneer een uh, orkaan water uit de oceaan heeft opgezogen. En waarom elektriciteitskabels niet onder de grond worden aangelegd. Uh, uh, Sonja wil uh, weten of de smaak of het proeven van voedsel... of dat uh, uh, uh, erfelijk is of aangeleerd... Um, ja, volgens mij hebben we nog dus zo'n beetje de rest allemaal wel redelijk besproken. Nou, mocht ik nog iets missen, laat het me even weten. En nieuwe vragen zijn ook welkom via 0800 1121. René. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, um, ik had een vraag. Ik had hem hier gemaild, ik kwam er maar niet door en ik dacht dat ik nooit door zou komen. Ja, dan moet je mailen, inderdaad, dat is heel slim. Maar. Dus ja. dat lukte, dat, daar wordt niet op gereageerd volgens oh. mij. Maakt niet uit. Je bent ook... er wel. Ja, ik merkte het. Het was ja. een verbazing uh, voor mezelf ook. Um, ik, heb een mail, uh, uh, ik had een vraag over uh, afvallen en, en dik worden. Ja. Uh, ik ben zelf een hele slechte eter. En uh, ik val af als ik uh, regelmatig ga eten en ga bewegen. Ja, dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen. Ja. Dus gewoon ontbijten, regelmatig door de dag uh, gewoon eten niet te veel en... vetten niet te veel suikers precies vooral van ja. suikers word je dik en bla bla bla ja en, en bewegen ja nou op het moment dat ik stop met eten ja. dan kom ik juist aan je zou oh. zeggen van nou je valt af maar ik word hartstikke dik als ik stop met mijn e-patroon hè dat snap Wacht ik niet ben. Nee, ik ook niet. Wa wanneer word je dik? Als je minder gaat eten? Als ik niet ga eten, ja. Dan, dan kom ik aan. Hoe kan dat nou? Nou, er was me iets een verhaal verteld, of ik had dat ergens gelezen of, of ook vernomen. Dat is, want als je af, dat, is, dat heeft ze ook met bewegen en met, want dan stel je vraag naar nou juist, want volgens mij heeft het iets met, met verbranding, met ja. vetopslag te maken. Ja. En dat je juist. Uh, eigenlijk, als je gaat eten, dat je dan. Uh, dat je juist. gewoon normaal gaat verbranden. en dat je gaat afvallen. Dus als je wel met beweging. je vetvoorraden gaat aanspreken. Ja. En ik denk dat het zo is dat op het moment dat je stopt met eten. dus weer in mijn oude gedrag verval. Uh, met slecht eten. En, maar niet, ik heb het niet. De dat ik ga snoepen of zo. dat soort dingen meer. Maar gewoon. Uh, dat, dat, dat is niet de verandering die dan plaatsvindt. Maar volgens mij, ik denk, maar dat wil ik graag van andere luisteraars natuurlijk horen. Ja. Ook hoor, dat je juist aankomt, omdat je legt van, hé hey, wacht even, ik krijg uh, geen voeding meer. En dat je dan zegt van, nou, al die vetten die hou ik vast. Of, of, of nou ja, iets met, iets met je verbranding of iets dergelijks. Ja, maar wat ik, wat ik nou niet zo goed begrijp, René, is het verhaal dat je stopt met eten. Je gaat het niet stoppen, nou, je, nee, je, stopt je stopt niet, niet maar met het... eten. Nee. Ik ben toch niet bewust met eten. Nee, nee. Ik ben gewoon een hele je stopt met eten. regelmatig eten. Precies. En ik ben heel slecht met eten. Dus... En dan kom je aan. En dan kom je, kom maar wat je aan ga en... je dan wel eten, René? Op de momenten dat je wel eet. Nou, uh, het wordt heel vaak vervangen door regelmatig een biertje nemen. Ah. En dat is heel erg fout. Ja. Maar René... Maar, maar, nee. maar daar, daar, kan je toch niet, daar kan je toch niet zo gigantisch van aankomen? Ja, wel. Vooral om je buik. Ja, dat, vooral in je vetopslag. Maar daarom noemen ze het ook een bierbuik. Ja, maar het is niet alleen je buik. Het is overal als je vet bij krijgt. Maar, maar wat ik dus niet snap, dat is... Dat, dat zeg maar... Uh, ik drink niet minder... Nee. Als ik ook gewoon eet. Maar dan val ik wel af. Mm, oh, dat is inderdaad wel raar. Terwijl als ik... Als ik weer dat... dat, dat en, dus Het wordt niet meer drinken... Drie blikjes van een half liter op een dag Dat zijn, <laughs> genoeg... Dat zijn niet genoeg gaan te hebben. Dus even aangeven dat ik geen alcoholist ben in die zin. <laughs> nee, dit. helemaal niet. Drie half liters op een dag, ja. Nou ja, ja, ja. oké okay, goed, het is, het is veel. Ik geloof niet dat ik daar stond dronken, Maar ik heb wel de neiging om, om, om niet te ontdijten en dat het heel moeilijk is om dat patroon vast te houden. Ja. Maar ja, voor sommige mensen is het inderdaad zo... dat als je je stofwisseling een beetje in beweging wil houden... dan moet je gewoon op gezette tijden een klein beetje eten. Jij klinkt gewoon als iemand die dat dan niet in de gaten houdt... en die dan uh, uh, s'avonds stikt van de honger... en dan uh, pizza's, gaat, pizza's gaat eten en bier opentrekken. Ja. Nee, als even, de, even, dat is nou dat is het gekke. Je eet ik, helemaal niks. Nee. Helemaal van, niks. Ik heb rustig twee dagen... Nou, ik krijg ook geen hongergevoel. Terwijl als ik regelmatig ga eten... Ja. Dan krijg je wel dat hongergevoel. Ja, precies. Maar als jij twee dagen niet eet, dan kom mm -hmm. je niet aan. Kom ik, kom ik wel aan? Nou, ik vind dat het een uit Maffen! Goed, 0800-1121. Ik ga op zoek ja, ik naar heb een antwoord. Ik heb nog, wacht even, nog ja, even. Ja, ja, ja. Uh, ja, je bent, je bent snel. Ja. Um, over over ja. die tornado met zout water. Ja. Volgens mij is het de enige manier waarop het zout water. Want zout is te zwaar. Oh. Om, uh, om te verdampen, zeg maar. En het kan ook vissen regenen, als er zo'n tornado... Ja. Die, die, kan dat, die kan het opzuigen... en dan kan het ergens anders in het land vis regenen. Dus dan, ja, dan kan, het, kan het ook gewoon als het water opzuigt. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het zoute, zoute water... dat zeewater niet aan land komt... omdat, uh, om, omdat het zwaarder is en dus eerder, na, eerder eruit valt... Ja, in, dat in de regen. logisch. Dat het, dan, dat het zwaarste als eerste naar buiten gaat. Ja, en ik denk als je een hele harde wind uh, hebt, of, of een storm erbij, een orkaan of zo erbij hebt. En het gaat heel ver het land in. Dat je inderdaad heel ver um, ja, dat, dat bijvoorbeeld vis kan regenen of zo. Leuk. Nou ja, niet leuk voor de vis, maar wel nee. spannend. Ja, ja of, of kikkers. Of, of, ja. Ja, wat, wat Net er maar mee... wat er in het water zat op dat moment. Oh ja, of wat er op het land uh, zat, wat, ja, wat, wat opkomt, moet ook weer ergens neerkomen. Ja. Dat is gewoon heel duidelijk. En hoe minder hard die wind is, kijk, daarom komt er geen zout water in, in de dingen, want zout is gewoon veel te zwaar. Duidelijk. En, en mag ik nog een tweede vraag stellen? Nog één? Nee, dat was een antwoord. Oké, okay, nou toe maar. Ik had een blikje uh, bij de Mako gekocht. <laughs> blikje uh, bier? Wat? Uh, zo'n hot, hot yeah, ik heb een blik niet bij me. Nee. Het uh, is, een, is een drank. Uh, je kan tomaten tomatensoep of een uh, chocodrank of een Het is een, een blikje. Ja. En aan de onderkant zit uh, nog een extra blikje. Ja. Uh, zo'n dubbel blikje. En die moet je eerst open trekken. En dan moet je net als die handverwarmers. Er ja. Ja, zit zo'n zo ijzertje in. En als je die breekt, wordt het ja. warm. Ja. En in die blikjes zit een zit ook zoiets. En dan moet je die, er zit een vloeistof. Ja. En er zit, daaronder zit uh, kaltje... Je weet dat dit programma al om zes uur afgelopen is, hè? Ja, weet ik. Ja. Maar ik hou ook zo'n boekje bij. Oké, okay, ja. <laughs> en ik hou het altijd keurig bij. Ja. Die er bijna uit. Ja, goed zo, ja. Ja, ik ben om te kopen. <laughs> ja, maar vertel. Ja. <laughs> um, en dan doe je dat, dan doe je dat uh, dekseltje, duw je gaatje, ja. zeg maar, in dat in dat blikje, dan komt dat, die vloeistof bij je calciumoxide. En dan wordt het heet. Ja. En dan kun je, heb je een warme chocomel of een warme ja. tomatensoep. Ja. Aan de andere kant van het blikje. Dat, dat wordt niet gemengd uiteraard. Ja. Maar dan nou heb ik het blikje opengemaakt. Tuurlijk. En, uh, ja, dat, dat ben ik dan weer. Ja. En dan um, nou zit er weer gewoon poeder uh, in. Ja. En wordt het wel door de warmte, wordt die poeder of de, het, de vloeistof opgenomen door die, uh, door die poeder. Maar waarom is het, uh, is het gewoon weer poedervorm? Uh, het heeft wel gestoomd, maar het is ook geen prut of zo. Het is gewoon weer een soort kalk wat je eruit uh, haalt. Ja. Maar welke chemische hoedanigheid heeft het nu gekregen? Poeh. Ja, want... Ik vind het zo raar, waar is mijn wa water? Blijft water, en blijft nat. Maar het is wel warm geweest. Maar dan nog, waar is dat water dan op zich gebleven? 0800 1121. Als iemand het begrijpt, gaat hij nu bellen René. <laughs> nee. Nou, Oké, okay. ik wens je nog een hele fijne en uh, heel goed van al die podcasts. Ik ben al die oude uitzendingen oh, aan het luisteren. Ik zal het doorgeven aan Jochem, die dat allemaal zit te knippen en te plakken, zodat iedereen het af kan luisteren. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, hey. doeg, hoi, hey. 0801121, Gerard. Hallo, waar zit? Ben je weer? Ah, ja, daar ben ik weer. Ja. Ja, ja. En jij ook? Ja, zo. Ja. ja. ik heb uh, een paar antwoorden, hoor. Dus oh. uh, ik heb gauw even een briefje gemaakt. Uh, or orkaan, hè? Goed zeg. Het, ja. Uh, de, de zon verwarmt het uh, zeewater. Ja. Dan verdampt het. Ja. En uh, dan gaat het omhoog en door de draaiing van de aarde ja. gaat die uh, orkaan draaien. Ja. Ja, zo stapt een orkaan. Nou, en komt, uh, dus hij neemt uh, geen uh, zoutwater op. Hij neemt gewoon waterdamp op. Oh, echt? Het ziet eruit ja. alsof hij echt zo het water zo uit de zee zuigt. Ja, je, je, ja je ziet, maar je ziet de waterdamp zie je omhoog gaan. Oh, je, je, je, dus er zit geen uh, zout zit erin. Okay. En dan uh, dat ja, waarom dat die, uh, die laatste bij uh, New York zo uh, krachtig kon worden. Uh, bij New York was het uh, zeewater. Uh, Drie, drie graden warmer dan normaal. Er ja, kwam een dus hij, kwa koude front bij. Maar vlak van nieuw weer een hoop uh, waterdamp op. En dat heeft hij boven New York geloosd. Juist. Dat was helemaal geen vraag, maar toch een antwoord. Uh, hoe, bedoel, hoe bedoel je? Nou, dat die vraag er helemaal niet was. Maar dat geeft niet. Nee, nou dan de uh, hoogspanningsmasten. Nou, ja. het is goedkoper om ze boven de grond aan te leggen. Toch, hè? Ja. Ja. Ja, en, uh, en uh, ook uh, daar... Uh, er was ook een vraag van de Verenigde Staten, waarom uh, ze daar? Nou, het is daar uh, goedkoper om ze op palen te zetten. En uh, nou jongens, als ze dan een boom opvallen tijdens de storm, nou, jammer. Want uh, als ze zo onder de grond aan moeten liggen, dan uh, is het, moet de elektriciteitsprijs omhoog. Oh ja. Dus dat doen ze maar niet. Nee, nou, dat snap ik dan ook wel weer. Uh... Ja. Uh, en, nou, nog even, ja. ik heb uh, 15 jaar geleden ongeveer, uh, nou nog langer, heb ik een uh, kus uh, gehad, uh, heftruckchauffeur. Ja. Ja, tegenwoordig moet je certificaat hebben, ik moest ja. dan uh, twee dagen in uh, moest ik, uh, cursus volgen. Oh. En er waren er bij die echt uh, beroepschauffeur, die moest een vijfdaagse cursus volgen. Oh. Maar het, het, we noemen het gewoon lepels, maar uh, wij, ik noemde toen ook een lepel. En toen uh, die docent begon gelijk, uh, uh, uh, uh, het is een vork. Ja. Maar gewoon in de, we noemen het gewoon lepels, maar uh, technisch is het gewoon een vork. Gelukkig. Ja, ja. Uh, even kijken wat ik wel meer, uh, oh ja, die uh, jodenkoeken. Ja. Ja, het klopt, het is in de firma Joden. Heeft ze gewoon uh, ontwikkeld. Misschien okay. gewoon, uh, het is gewoon de fabrikant. En die, die noemde het gewoon uh, ja, Jodenkoekers. En zou je nou ook uh, buikzoenen hebben? Dan. Ja. Zo, dat is leuk. Ja. En even kijken wat het nog meer Nog 30 seconden, Gerard. Oh, ja. <laughs> Nou, uh, oh, heel, heel snel uh, net over die uh, hoort ook weer die uh, tornado die, ja. die is op zo. Ja. Ja. Dat is dat is een hele hele zandbese. Uh, ja. Het, het, ja de, dat is een ander principe. Dat leg je niet meer in tien seconden uit. Dat wordt hem niet Nee, dat leg ik niet meer in tien nee. seconden uit. Nee. Dankjewel, Gerard. Deze tornado he, is in, in een heel andere weer weer omstandigheden uh, een omstandig veteran, uh, orkaan. Oké. Okay. Dag, Gerard. dankjewel.